Een <laughs> goede grap. Shetland, uh, pony, Siamese tweeling. zien als appel, Ja, heb je even tijd? Wat is er? Ad Muller wil hier komen werken. Wat is het voor jongen? Intelligente jongen, een beetje ondoorgrondelijk. Dat interesseert me niet. Is hij afgestudeerd? Duits. Duits. In mijn vak kan dat. Onze beste vrienden zijn Duitsers. Heb je nog geld op je losse krachten? Ja.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 Meneer Koning, ik heb wat voor u. Geef dat eens door. Dat is voor meneer Koning. Geef dat eens door voor meneer Koning. Wat moet ik daarmee doen? verlampen dichtgrommen. U kunt er water in doen. Dank u. Tot uw dienst. <lacht> wat moet ik daarmee mee doen? Vrouwen mee op staan jagen. <lacht> ja, het is een soort valles.